Donner willen doorgeven van de meldingen alleen nog verplichten voor gebouwen waar mensen zich moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en crèches. Het weer. Zonnig en warm met een temperatuur tussen 21 en 27 graden. Vanavond koelt het langzaam af. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan tussen de 21 en 26 graden. Tweede paasdag ook zonnig en warm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom. Nog een half uur Opium Live vanuit Carré in Amsterdam. Wat we gaan we allemaal doen dit half uur? Onder andere de virtuele vitrine met Nelly Vrijda. Ik ben Nelly Vrijda en ik ga jullie laten zien wat ik heb uitgekozen voor de virtuele vitrine. Ja, dankjewel Nelly, dat horen we dan straks. Verder eh, ook nog Cornel Maas, natuurlijk met uh, zijn uh, kijk op de, de afgelopen week. Wat er zoal op het gebied van cultuur uh, gebeurd is. Uh, en uh, Koerskunst gaan we ook doen, u weet het. Uh, die, die, uh, dat is een. Uh, ja, een, een idee vanuit de volkskant eigenlijk om uh, ideeën voor een ander cultureel Nederland... om die te verzamelen. Uh, wij geven bij de AVRO daar graag ook uh, podium voor. Zowel in Vrijdagmiddag Live als hier in Opium. Dus daarover later meer. En nu aan tafel uh, Iris Kopper. Uh, dat is leuk. Ik had in het vorige uur, Iris, had ik een gesprek met uh, uh, Bruno van Moerkerken. Dat is de, de zoon van fotograaf Emiel van Moerkerken. Toen dacht ik nog, jij bent, jij bent de dochter van... Van Klaaskoppen, fotograaf. Ja. Uh, uh, hoe heb jij het ervaren dat je vader fotograaf was? Had je daar last van vroeger als kind? Of? Nou ja, je moest wel heel vaak op de foto dus je moest altijd even pauzeren of kijken of uh, als je daar stond of het licht dan goed was en, uh... maar niet heel vaak voor de camera gesleept of zo ja, of, jawel eigenlijk yo. continu dus, In... uh, ja, <laughs> dus er zijn wel duizenden foto's uh, ja. Ja, van mij gemaakt dus maar goed daar is verder nooit is nooit afgedrukt dat nee. is alleen dan misschien uh... komt dat nog Want hij, maar hij maakt ook <laughs> heel veel auteursportretten jij bent nu schrijver, ja. dus ja, uh, ja ja dat, dat is even... wel grappig hij heeft ook de, de foto voor de omslag van het boek heeft hij ook gemaakt ja. Althans, uh, jouw foto dan. Ja. Ja. ja ja dat moest we natuurlijk wel ja logisch <laughs> <laughs> uh, ik ga ik zal met je praten over, over het boek. Je hebt het eerste exemplaar op tafel. De man met de schaar heet het. Ja. Uh, maar eerst even die koerskunst. Hebben wij daar mooie vormgeving voor? Mooie... Koerskunst. Dat bedoel ik. De zoektocht naar het beste idee voor vernieuwing van de kunstwereld. Vernieuwing in de kunstwereld. Daar gaat het om. Het doel van koerskunst. Tot, tot en met juni krijgt iedereen... En dat is echt iedereen hoor, van kunstliefhebber tot deskundige tot leek. De kans zijn of haar beste idee te oproepen voor bijvoorbeeld de financiering, de presentatie of de distributie van kunst. Nou, vandaag aandacht voor het idee van Maarten Ascher. Hij is eh, directeur van de en Boekhandel op het Spui in Amsterdam. En hij eh, is nu aan de telefoon. Maarten, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, Brand, maar alleen maar los. Wat, wat is jouw idee? Uh, mijn idee is om. Um, uh, uh, uh, vrienden van culturele instellingen... of potentiële vrienden van culturele instellingen... het eigenlijk veel gemakkelijker te maken... om zich te verbinden aan hun favoriete instelling. Ja? En uh, de digitale uh, techniek, uh, bijvoorbeeld de app... ...maakt het uh, uh, mogelijk om dat al oude fenomeen van de vriendenvereniging... ...zoals we dat uit de 19e eeuw kennen... Ja. ...om dat uh, de 21e eeuw in te tillen. En op een hele laagdrempelige manier mensen de mogelijkheid te geven... ...om hun instelling te steunen met betrokkenheid mm -hmm. en eventueel ook met geld. Uh, want daar zal het de komende jaren toch wel erg op aankomen... Uh, dat uh, culturele instellingen erin slagen dat maatschappelijk draagvlak te verzekeren... en ook uh, kleine en grotere bedragen van hun fans en hun vrienden... en hun vaste bezoekers los te krijgen. Ja, want, want uh, een, een app en dat soort dingen, dat is allemaal heel vrijblijvend. Hè? Je kunt ook op Facebook zeggen dat je vriend bent van het Rijksmuseum... maar ja, dat levert verder ja, het Rijksmuseum maar... niks op natuurlijk. Wat ik graag zou willen, eh, zoals je dat op sommige Amerikaanse sites eh, heel goed ziet... is dat er een button op een, op een uh, site zit, bijvoorbeeld, waar uh, dan staat get involved. En ja. om dat involvement gaat het. En als je daarop klikt, dan kan je heel makkelijk... Via Paypal of uh, in, uh, Ideal mm -hmm. kun je um, uh, een tientje of 50 euro of 250 euro of meer um, uh, geven... voor een bepaald project, een tentoonstelling, een concert, een festival, ja. een publicatie. En um, ik denk dat um, uh, die digitale... Techniek maakt het mogelijk om dat soort initiatief. waar we bijvoorbeeld in de 19e eeuw het concertgebouw. en het Stedelijk Museum aan dankten. Ja. om dat soort particulier initiatief. weer heel erg effectief te maken. En als de Nederlandse overheid daar nou ook nog bij doet. Dat uh, het veel duidelijker wordt dat je giften, dat soort giften kunt mm -hmm. aftrekken van je inkomen voordat je over dat inkomen belasting betaalt. Dat zal het zijn. En uh, dat dat dan heel eenduidig is, niet met allerlei mitsen en maren, en uitzonderingen en maxima en zo, ja, maar gewoon. Ja als je geeft aan culturele instellingen... is dat aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan denk ik dat de ene hand hier heel goed de andere kan wassen. Wil, wil je dan ook dat die uh, vrienden... of, of die, die, die mensen die, die, ja, die horen bij, uh, bij een concertgebouw of bij een museum... dat die ook invloed krijgen op uh, bijvoorbeeld het aankoopbeleid? Of moet je daar toch wel van blijven? Nou, ik denk niet dat, uh, dat, je, dat je dat meteen uh, moet willen... Um, hoewel het zo zou kunnen zijn dat als je als culturele instelling... eenmaal in verbinding staat met een paar honderd, een paar duizend... een paar tienduizenden mensen die um, uh, zich geïnvolveerd hebben... met jouw bestaan als instelling en die je dus ook... Um, uh, zover ze dat willen, op de hoogte kunt houden van dingen... of de, voor dingen kunt uitnodigen, ja. dat er ook wel een zeker vraageffect... kan optreden. Ja. dat bijvoorbeeld blijkt dat... Uh, uh, de uh, vrienden van het Noord-Nederlands Orkest erg graag een Koningin de Dag concert zouden willen, terwijl het orkest dat op dit moment nog niet geeft, uh, nou dat uh, ja, kan de, ja. uh, de, het orkest op een idee brengen. Ja, tot slot, je bent zelf directeur natuurlijk van Ateneum Boekhandel, kun je ook de, de boekverkoop op een of andere manier nog via deze app uh, of deze vrienden constructie bevorderen, denk je? Nou, um, eigenlijk is dit uh, ook al heel erg wat wij als boekhandel doen, namelijk door onze vaste klanten uh, via um, uh, Facebook en via Twitter en via een wekelijkse nieuwsbrief ook bij onze... Um, uh, Webshop uh, uh, www.ateneer.nl ja, ja, ja. te betrekken. <laughs> en uh, op die manier uh, vormen we eigenlijk een soort community die ja. bestaat uit de mensen die die boekhandel fysiek bezoeken, maar ook de mensen die daar uh, uh, digitaal ja. klant zijn. Uh, nee, ko nu komt de aap uit de mouw, nu snap ik het. Goed, Maarten, ik vind het een heel goed idee. Het is ook op uh, Koerskunst, is het, uh, is het uh, na te lezen. Dankjewel. Heel goed, oké. Okay. Dag. Tot ziens. Tot ziens. Maarten, als je was dat, wilt u ook een idee insturen? Ga dan naar koerskunst.nl. Daar kunt u ook uw mening geven over ideeën die daar al staan. Die bijvoorbeeld in dit programma of in de Volkskrant geopperd zijn. Ja, dan ga ik, met, ja toch, ja, ik ga met Iris praten over het boek. Een land in verwarring. Twee vriendinnen die van elkaar vervreemd raken. En een politicus die alle vormen van vooruitgang wil blokkeren. Dat zijn de intrigerende ingrediënten voor <lacht> Iris Koppers roman. Ja, toch? Ja, klopt. Ja, als het niet klopt, moet je het zeggen. Nee, dat het is het Voor uh, Iris Koppen's roman De Man met de Schaar... waarin bijna alle personages lijken te leven in een digitale schijnwereld. Uh, uh, je bent ook nou, zit... ja. ja, toch? Nou ja, het gaat over twee vriendinnen... die zichzelf een beetje verliezen in die digitale ja. schijnwereld. Dus... Want, je, want je vrouwelijke hoofdpersoon, die, die Marine, een van die twee vriendinnen... Ja. Die, die, die, die zit op allerlei sites, uh, Facebook-achtige dingen en dat ja. soort dingen. Ja. ja, kijk, haar mobiel is eigenlijk het venster van haar wereld. Ja. Dus um, ze denkt eigenlijk zelf helemaal niet meer na. haar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 Kan... En daar loopt ze heel erg tegen aan. Je kan ermee stoppen, Zij zou er ook mee kunnen stoppen, maar ja, voor een romanpersonage is dat, dat natuurlijk gaat een beetje een doen. Dat doet ze ook, ja. of in ieder geval daar uh, ja, op een gegeven moment. Ja, wil ik weet ze wat nooit doen. wat ik mag vertellen en wat niet ja. uit een boek. Of nee, uit een voorstelling. Het is ook nog een plotboek, dus je mag niet te veel vertellen. Nee, ik mag wel vertellen dat de andere hoofdpersoon, het is een politicus, ja. dat is de, eigenlijk de titelgever van, uh, van het boek, de man met de schaar. Ja. Een ja. voormalig schaatsfenomeen, uh, ja. die in de politiek terechtkomt. Ja.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 En um, ja, die kreeft is eigenlijk een soort parodie ja. daarop. Ja, maar, maar, maar als je het zo sterk uitvergroot... dan, dan, wordt, het, dan wordt het ook ongeloofwaardig. Vind je, dat, dat is ook meteen het risico als je dat in een roman verwerkt. Ja, nou ja, ik denk dat dus niet. Want ik denk als je een stapje naast die werkelijkheid gaat staan... dat je dan beter zicht hebt op die werkelijkheid...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 Herken je ook zo iemand van de universiteit? Iemand die. die... Kijk, Zodiac is een overzichtige. Die alleen hogeleer, maar over zijn eigen, scriptie, over zijn... Over zijn eigen ja, dissertatie ook... kan vertellen. En, uh... Zodiac is iemand die. Uh, dus continu uit zijn eigen dissertatie. Uh, daarover zit te praten. En um, ja, zo iemand die weet wat zogenaamd goed is. Uh, voor de samenleving. Um, ja, maar ja, het is natuurlijk. Dat is ook een karikatuur. Hmm. Maar dat soort types lopen wel rond op de universiteit ja, natuurlijk. Waar ontzettend mee gedweept wordt, waar iedereen achteraan uh, loopt ja. als een soort rattenvanger van Hamel... Ja. weet hij iedereen voor zijn karretje te spannen. Ja, ja dat doet hij heel goed. Ja. En het mooie is, ja, dat mag ik altijd vertellen, dat die Zodiac en die man met die schaar, die hebben iets met elkaar te maken. Maar ja. Dit... ja, die kennen elkaar uh, van toen ze ah, twintig waren. Vertelt, dan mag ja, dat, het. dat ja. mag ik vertellen. Ja. Dus ze kennen elkaar van. En van toen ze twintig waren.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 Ja. ja, ik vond het een uh, boeiend boek. De, de afloop, ja, ik ga die vertellen, maar het is wel. Nee. Het, het, het is anders dan je gaandeweg het verhaal denkt dat het is. En dat is natuurlijk, ja, dat is alleen maar een dat compliment. Ja, ja. Want dat, is, dat is wat je wil bereiken, natuurlijk niet. Dat ja, je zeker. van A tot Z al weet of bij A al weet hoe Z zal zijn. Nee, ja. nee dat is ja. niet de bedoeling. Ja. Ja, nou, het heette De Man, Man met de Schaar. Uh, overigens, jouw uh, uh, eerder uh, uh, uh, roman. Ja. Die zou verfilmd worden door Paul van Oosterhout. Ja. Gaat dat aan nou de niet? Nou, het ligt heel erg stil. Um, we hebben, ze heeft toen destijds de filmrechten dat gekocht. Dat was een feit, het, Ja. ja het, uh, NRC. Uit het NRC Handelsblad en ja. uh, zij heeft de filmrechten gekocht. Toen hebben we het scenario gemaakt. En toen is het uiteindelijk afgewezen door het filmfonds omdat er geen geld was. Wat erg jammer was. En ja, ik hoop dat het ooit nog een keer doorgaat. Maar het voorlopig ligt het nog steeds op de plank. Ja. Dus dat uh, kunnen we nog verwachten. Ja, ik hoop het. Ja. Ja. Nou, leuk. Hier zit ook een film in, volgens mij. Ja, dat zeg jij, ja, dat weet ik Dat weet ik, ja, ik heb er geen verstand van. Man met de schaar, uh, verschijnt volgende week, uh, donderdag, bij De Bezige Bij. Iris Koepen. dank je wel. Ja, Gaan we naar de virtuele vitrine. Elke week geven wij een uh, kunstenaar de gelegenheid om iets te vertellen... over een voorwerp, een ding, een object waar hij een bijzondere band mee heeft. En dit keer is dat een voormalig politica, politica uh, en actrice. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Nelly Vrijda en ik ga je nu iets laten zien voor de virtuele vitrine. Iets waar ik erg aan gehecht ben. Dus kom mee naar binnen. Zo. Nou, eigenlijk is dit wat ik je wilde laten zien. Een tafel waar ik heel erg veel van hou. En dat is de tafel van Albert Mol. En die stond toen hij in Amsterdam woonde al op de Prinsengracht... Nee, Keizersracht woonde niet. 7.44, als ik me niet vergis. En Albert Mol was voor mij de opvoeder, de vader, de vriend. Vanaf mijn nou, achttiende dus. Ik was uh, helemaal weg van die man. Niet verliefd, maar gewoon iemand waar ik zoveel bewondering voor had. Ik was een absolute fan. En hij heeft me zoveel bijgebracht. Hij was zo verschrikkelijk aardig en hartelijk en warm... En hij heeft me ook geleerd dat je altijd aardig moet zijn voor mensen... en dat je geïnteresseerd moet zijn in mensen... en dat je begrip moet hebben voor waarom ze het moeilijk hebben. En noem maar op, echt heel veel van hem geleerd. En in dat huis op de Prinsengracht stond deze tafel. Ook net zo vol als nu. Ik bedoel, dit is nu een beetje schoongeveegd... maar meestal is het hier een troep. En, uh, maar er was altijd wel plek voor een glas... En een stoel, en dat je met je ellebogen op tafel kon steunen. als je een intiem gesprek met hem had. omdat je heel verdrietig was, omdat je verkering uit was, of wat dan ook. of omdat een voorstelling niet gelukt was. Hij was altijd bereid om je te helpen en je te steunen. En ik mis hem nog elke dag. En uh, wat mij betreft had hij het eeuwige leven moeten hebben. En toen hij doodging, toen woonde hij in Laren, Gelderland. En toen stonden er allemaal dingen en iedereen mocht iets hebben. En toen heb ik gezegd, ik wil zo dolgraag die tafel... want daar heb ik zoveel verdriet en vrolijkheid aan meegemaakt... en alles wat ertussen ligt. Nou, dat mocht. En die staat nou bij mij. En straks ga ik verhuizen, want ik ga weg uit dit huis. Maar er is één ding wat meegaat, dat is zeker weten, deze tafel. Want ik kan niet zonder, zonder alles wat ik van Albert heb... Dat is uh, gewoon heel belangrijk. Nou, en na al dit sentimentele gezeur van mij, <laughs> dat is dus de reden dat ik, dat ik deze tafel wil voordragen voor de virtuele vitrine. Want zo belangrijk is hij. Nelly Vrijda, ze speelt momenteel in Alles voor de vurer over Magda Gubbels. voorstelling woensdag in Hoofddorp, donderdag... Rotterdamse Schouwberg, voorstellingen zonder decor of aankleding. Dus een reading, zoals het heet. Waar het alleen om de tekst van Tom Forsterbos en Kiek Houthuizen gaat. Tot half mei op verschillende plekken in het land. Meer informatie op www.toneelfabriek.nl En als u de tafel van Albert Mol wilt zien... kijk dan op onze site opium.avo.nl... of op onze Facebookpagina of op YouTube. Volgende week de virtuele vitrine van choreografe Conny... Jansen. Dit is Radio 1. Opium. Ja, dat is het een uh, mooi moment uh, voor de uh, rubriek van de Cornat Maas. Uh, de, ja, Cornat, Truus 1957. <lacht> Twitter op uh, hashtag opiumradio. Die wilde nou eigenlijk wel eens weten wat voor nieuwtje jij de melden had. Oh ja, doe dat dan meteen. Of aan het <lacht> eind van dit gesprek. Ja, dus ja, het is iets wat langer in ja, spanning. Truus, het duurt nog even. We beginnen <lacht> eerst even met iets anders. Ga je gang. Ja, ik heb echt te veel onderwerpen. Bovendien een ja. pijnlijke slokdarm moet ik zeggen, vandaag. Maar oh. dat, ja, ik was gisteren op een feestje. En uh, <lacht> ontmoette ik een rechercheur van een opleiding die op mij ging oefenen hoe je arrestanten over. Meester. Oh. Maar het was in het vondenpark, dus dat verklaar ik misschien niet. <laughs> maar in ieder geval heb ik daar een pijnlijke slok over gegaan. Maar dit terzijde. Ja. Ja, even kijken, dus, uh, ik kan het erover zo hebben... maar ik dacht misschien toch eerst even over de, de, de Gouden Tulp. Ja, uit, of, die is, uh, of, van de... Anneke Stehauer, bril, dat wil je. Man, wat voor een hoop? Nou, Anneke Stehauer wil ik over zeggen. De weduwe van Martin Bril, boek verschenen. Ja. waarin ja. zij uh, gasduint heeft, alles wat hij geschreven heeft, de afgelopen, nou ja, in de tijd dat hij ziek was. Ja. Gaf een aantal interviews aan kranten. Maar wat mij heel erg frappeerde wat ik mooi vond, is dat zijn Pauw en witte man zat. En daar als gast eigenlijk volstrekt niet voldeed aan welke talkshow werd dan ook. Omdat zij vragen van de interview, Jeroen Paudi dat verder goed deed, pareerde. Omdat ze geen zin had om aardig gevonden te uh -huh. worden. Maar voorkomen gewoon zichzelf was en ja. heel puntig en precies. Oh, dus, daar zouden meer mooi. van dat soort uh, gasten moeten zijn op de televisie. Dat is mooi, ja, dat je niet, uh, je niet aan de, de, aan de wetten iets gelegen uh, ja. laat liggen... en gewoon je eigen gang gaat. Heel goed. Nou, mooi boek overigens. Die, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik wil ze graag lezen. Veel publiciteit ook. Gouden Tulp ja. is een prijs die deze week werd uitgereikt... voor het beste informatieve boek met de meest dwingende samenhang... dan zoals het heet <coughs> tussen tekst en uh, beeld. Leo, ik, hè? Leo uh, blok. Ja, dus die uh, wonnen. En ik moest hem uh, uitrekken althans, die middag presenteren. Er waren oh. een hoop genomineerden van Jan Mulder... over wie een boek is verschenen tot Floortje Dessing... die op de fiets van Amsterdam naar Utrecht was Gekomen om deze wow. fijne middag bij te wonen. Geen al naar eigen traditie. Uh, maar Leo Blokhuis won hem en het grappige was uh, voor dit boek: The Sound of the West Coast. Ja. Ja, u, u kunt het thuis niet zien, Houd maar, maar hier even aan voor tafel. de microfoon. Ja, voor de microfoon, <laughs> dat u het goed ziet nu. Ja. Uh, waarin hij de, eigenlijk de liedjes heeft verzameld van de West Coast van Amerika. Dus. Zou, uh, ja. de zonnige drie-minuten-liedjes, zoals ja. hij zelf zegt. Heel mooi vormgegeven met CD's daar ook in. Anders in het boek van Jan Rot, dus hier wel. Um, maar hij heeft uh, het grappige was dat toen hij op het podium kwam... en dat had ik ook niet eerder meegemaakt... en dat menige interviewhost wilde op televisie... hij schoot gewoon volkomen vol. Zo had hij er niet op gerekend dat hij oh. die prijs zou krijgen. En hij zei dat het kwam, dacht hij zelf... omdat hij net terug was uit Suriname, met een jetlag. Want daar geweest met zijn vriendin Ricky Cole om Boy, de premier en... van Sony Boy ja, bij te wonen. Ja. Uh, maar ik denk eigenlijk dat het komt dat hij dat geheel en al... op eigen kracht gemaakt heeft als ontwerper... daarmee een nieuwe weg is ingeslagen... en dat het niet eenvoudig is om zo'n soort boek aan de boekhandel te slijten, uh -huh. ook omdat het kostbaar is. Want het kost geloof ik meer dan 40 euro. En ja. dat uitgerekend en uitgelezen gezelschap van boekhandelaren... dit boek bekroonde, was volgens mij de reden van zijn ontroering. Althans... Wat, wat, wat mooi. een mooi moment is dat. Ja, en, en, en, ja, ik vind het, ja, het is zo'n enorme prijzenregen constant. Mensen kijken er niet meer van op als ze weer een vlag en wimpel... of een andere prijs krijgen of een nominatie ergens ja. voor. Maar dit was nou eens een keer echt uh, ja. authentiek. En ook een prachtig uh, beeldje wat je hebt gekregen. Van, uh, Goud, van Jeroen Hennenman. Ja. En een laudatio Fijn. van Mart Smeets wel een talent dat je vijf minuten lang zonder op een briefje te, kunt, uh, te kijken... wel bespraakt en we een Precies een binnen de minuten ongetwijfeld ook nog. Precies goed ja, getimed. Ja, ja, um, Zorro nog doen, dat was ik de dag ervoor. Ja, ik heb het niet gezien. Ja, hoe doe je dat nou eigenlijk als jij naar een oh. voorstelling gaat? Ja, vraag terug. Truus, <lacht> Truus nog even wachten. Uh, hoe doe jij dat als je een, um, een voorstelling hebt gezien... zeker als het de première is en direct daarna tref je de makers? Ben je dan eerlijk wat je vindt? Oeh, dat is een gewetensvraag. Mm -hmm. Ja, meestal wel. Maar uh, ik, ik, ik, ik, ik meid meestal wel die, die echt die premières... waar ik ver, verwacht dat het dat ik dat het niet helemaal mijn, mijn genre is. Ja, en dat ik ben hier dus niet geweest, omdat ik daar niet zo'n. Goed gevoel over had. Ja, anders zat je net als ik in, in, in, met, in, met de kortste keren met een Want, op de rode lopen, met een zwaard in je handen staan van ETL Boulevard of je, of je zorro wilt spelen. Uh, Want het wat, was niet zo goed, begrijp ik. Nee, nou, ik ben heel motorisch gestoord. Of althans, uh, ik ben niet handig, zou ik maar zeggen. Nee, maar ik bedoel, het was nee. je, je vond de voorstelling ook niet zo. Nou, het punt was, uh, daar zit je te kijken. En ik heb best veel musicals gezien wat voor origine niet mijn genre is, maar binnen het genre. De, de, de, de, de, de, het wel leren waarderen wat goed is en niet. En deze, er zaten wel een aantal hele goede dingen aan, zoals het vurige flamengo en het gitaarspel en zo. Maar het was tekst zo belabberd. Dat wij ook een beetje lacherig werden eh, onder op, op, op onze rij. Precies op de dramatische momenten. Zoals het juist niet de bedoeling was. Mm. En na afloop tref je dan de hoofdrolspeler René van Koten. En je treft vooral Erwin van Lambaard. die zijn laatste musical première had. En toen zei ik toch eerlijk wat ik vond. dat ik niet anders kan. Maar je merkt dan dat je eigenlijk de codes doorbreekt. en een feestje bederft. Waardoor je toch een beetje met de staart tussen de benen weer vertrekt. Mm. En ik weet niet hoe je daarmee moet omgaan. Ja, Misschien moet je wel proberen om toch dan een, een positief ding te Maar dat, dat zei ik heeft... ook. Ik zei dit en dat en dat is allemaal heel goed. Uh, nou, Iris heeft hier een hele lieve glimlach. Ja. Zie ik nu, die zou dat goed kunnen ook, denk ik ja. zo. Misschien wil Iris volgende een keer mee. Nou, zou dat wat zeggen van jouw musical-premiere? Ja, ja? Ja. ja. ja. Oh, Oké, okay, nou, nou. okay, geregeld. Ja, miss Saigon. Miss Saigon, middenkort. Ja, ja. Dan uh, Truus. Ja, truus. Nou, truus. nou, Truus, we gaan je uit de brand helpen. God, niet, ik krijg nu. Truus 1957, heet zijn mensen thuis. Um, um, uh, ja, Piet Reum hebben wij een special over, aanstaande dinsdag. dinsdag. In, in de stijl ook van de eerdere uh, specials met Adèle Bloemendaal, uh, Rijk Gooijer, Gooier, Rijker -Gooier ja. John senior, dus uh -huh. mensen die er nog wel zijn, maar een beetje in de luw te verdwenen zijn. Um, en uh, we zijn, ik heb mensen gesproken voor die special over Piet Reumers, zoals zijn kleinzoon Thijs en zijn zoon Peter. Ook Victor Hernier, teruggegaan naar de oude Baantje-locatie. Dat is uh, niet te versmalen Fijn als je daar komt nu, waar Baantje de serie ooit werd opgenomen, is nu een soort uitgewoond hol geworden bewaakt door een anti-kraakster die een grote herdershond heeft... die overal in haar kamer ook hondendrollen had gedeponeerd. En dat was dan vroeger de ruimte waar Piet Reumer achter zijn bureau zat... om een ah, maandje te draaien. Wat, hoe vond Reumer dat om daar terug te zijn? Nou, hij is daar niet geweest natuurlijk, oh, niet. want hij blijft. ik spreek juist met die anderen. Ah, ja, ja. En hij ziet het resultaat dinsdag, dus dan nou, kan hij daarvan genieten. Maar wat ik erg leuk vond is dat Thijs Reumer... Piet is natuurlijk een tijdje ziek geweest. Thijs Reumer gaat een film maken, nu met Piet Reumer in de hoofdrol. Thijs gaat hem regisseren naar de novelle van Bernlef, op slot over een oudere man in vergankelijkheid... die ja. een beetje terugblikt op zijn leven. Ja. En uh, Piet Reumer gaat die, uh, die rol spelen. Het komt er ook echt van. Het heeft even op de plank gelegen vanwege de ziekte van Piet Reumer. Mm -hmm. Maar dinsdag vertelt hij uitgebreider wat het dan gaat worden... en dat okay. het ervan komt. Dus er komt een film? Een film. Dat is het nieuwtje. Ja. Mooi. Is het een goed nieuwtje? Ja, het is een leuk. Ja. Nou, ja, iedereen vindt het ook leuk. Uh, stond, stond in het AD vandaag dat hij uh, dacht dat hij er onderdoor ging bijna. Nou ja, dat was ook bijna zo. Met die longontsteking. Zo. Ja, het was zeker echt uh, heel ja. erg cruciaal uh, ja. uh, gelegen. En, uh, ja, fijn dus, dat, het was kantje boord. Ja, fijn dat hij er nog is. Um, dan moeten we het uh, denk ik wel hier belaten. Dat is goed. Als dat was best veel. Ja, <laughs> ja. Uh, Dus dat is in ieder geval dinsdagavond uh, tien voor negen uh, op uh, Nederland 2. Alpium televisie over uh, Pieter Ruimer. Uh, dan dank ik Iris dat je, dat je hier was. Cornel, ook bedankt dat je er was. Uh, volgende week zijn we weer dan met een aangepaste programmering... in verband met Koninginnedag. Te gast dan Marietta Nolde, Paul Hane en Bert van der Brink. En deze uitzending is terug te luisteren op opium.afro.nl Straks om vijf uur op Nederland 2 uh, Douw. Dus een documentaire over... Uh... Mark Mulder, heel mooi, in kunstuur. En uh, straks Ren Henry Schut met het uh, Sportforum. Maar eerst zo dadelijk het journaal van half vijf met Marielle Hagman. Ik wens u een uh, mooi weekend. Geniet van het fraaie weer. En graag tot volgende week. Dit was Opium. Avro. Radio 1 Het NOS Journaal Noord-Nederlandse garnalenvissers varen de komende vier weken niet uit. Ook hun Duitse en Deense collega's blijven in de haven. De vissers protesteren hiermee tegen al jaren dalende garnalenprijs. Een kilo garnalen brengt nu 1,29 euro op, bijna 30 cent minder dan vorige week. Dat is volgens de vissers te weinig om van te kunnen leven.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 Nuon heeft het vaste salaris van Morelissen met 70 verhoogd tot 750.000 euro. Op Radio 1 noemde Samsom het een schandalige truc dat het geen bonus is, maar een salarisverhoging. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Wij gaan een van de mooiste. Paasdag van de afgelopen 110 jaar tegemoet. Met veel zon op dit moment zijn er een paar buien in het zuiden van het land zijn er nog om weer bij kunnen zitten, maar in de loop van de avond verdwijnt dat. Hebben we vannacht een heldere nacht met 10 graden en morgen eerste Paasdag een matige oostelijke wind, veel zon, misschien enkele stapelwolken. En 25 graden een tweede paasdag. Draait de wind naar het noordoosten. Komt iets koelere lucht aan. wordt 2, 23 graden met heel veel zon. Dinsdag dan draait de wind naar het noorden. Trekt ook wat aan. Komt er duidelijk koude lucht. Wordt maar een graad of 18. Nog steeds met zon. Woensdag, donderdag en vrijdag dan zijn er buien. Is het aanvankelijk een graad of 16. Maar later in de week gaat de temperatuur weer omhoog. Maar wat een mooie paas. De Lijn met Henry Schut. Goedemiddag, in de Langs de Lijn aflevering 9585 praten we in een koele studio met de drie mannen die vandaag het sportforum vormen. Naast de wekelijkse gast Tom Boot zijn dat voetbalcommentator Arno Vermeulen en waterpolocoach Robin van Galen. Het gaat zometeen onder andere over El Clasico, Real Madrid tegen Barcelona, over Wiel Curver, over het echec van de waterpolo-vrouwen van het ravijn in de Europa Cup. En nu over judo. De Europese kampioenschappen in Istanbul... die hadden vandaag dag drie. Kees Jonkint is ook aangeschoven. Kees, wat bracht ons dag drie? Dag drie bracht ons ellende. Echt een hele slechte dag was het. We gaan uh, daar uh, zo onmiddellijk over verder praten. Ik heb alvast één voetbaluitslag voor u in Engeland. Koploper Manchester United won daar door een doelpunt van Hernandez... met 1-0 van Everton blijft onzelfsprekend koploper in de Premier League. Tot zes uur is dit Langs de Lijn. Ja, de Nederlandse judoka's hebben dus slecht gepresteerd... op de derde dag van de Europese kampioenschappen in Istanbul. Geen van allen kwam verder dan de tweede ronde. Vooral de uitschakeling van Henk Grol was teleurstellend. Hij was favoriet in de klasse tot 100 kilogram... en verloor in de tweede ronde van de Bosnier Amel Mekic. Grol was vooral kwaad op zichzelf. Met gegooid. Ja. Ik kan het ook niet geloven, maar het is gebeurd. Dus uh, ja, spullen pakken naar huis en uh, verder... Want we zagen het toch wel goed, je was gewoon veel beter. Ja, ik voelde me ook hartstikke goed vandaag. Dus ik kan het ook niet geloven. Maar uh, ja, en hier kan je verliezen, ook ik. Dus uh, ik neem mijn verlies uh, zoals het is. Natuurlijk ja, is het kloten, maar uh, hoort er een beetje bij, helaas. Maar dat is geheel aan mezelf te danken. Dat is gewoon uh, ja, onachtzaamheid. Wel concentratie? Of wat ja, waar? misschien, ja, gewoon concentratie. Ja. Maar, uh, misschien ging het wel te makkelijk en...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 ja, dus, uh, Henk is gewoon echt slecht. Daar dan kan, dan kan je niks anders van zeggen. Dat, dat, dit is onnodig. Dex, ja, dat dus, uh, vind ik buiten mijn macht om. Daar kan ik niks aan doen. Danny draait goed. Ja, en uh, Grim is laten slapen en Luc is laten slapen. Ja, dus uh, het, is, het is niet scherp allemaal. Ik, ik ben niet tevreden. Nee, ik ben uh, zeer ontevreden. Hij noemde ook al Dex Elmond die gisteren verloor. Bij de vrouwen ging Marinde Verkerk onderuit in de klasse tot 78 kilo. Verkerk is de wereldkampioen van 2009. En zij kon het na afloop nauwelijks bevatten. Dit ging, niet, dit ging niet over Judo. Ja, het is, ik kan zeggen, zij heeft veel slim gedaan, maar dit ging gewoon niet meer over Judo. Zij hield continu haar, reverse, ja, haar handen voor haar revers, waardoor ik niet kon vastpakken. Waardoor ik nou ja, haar in, in haar nek pak, of ja, duwde of krapte. En ze had één wondje onder de kin en dat, dat ging bloeden. Nou, en, ze en ze speelde gewoon heel slim op de scheidrechters door daar steeds uh, te doen alsof ze pijn had en dat ze gefrustreerd raakte van dat ik haar zo in haar nek stond en waardoor zij bloedde. Nou, Die golden score had gewoon niet mogen gebeuren, want ik stond er gewoon een Hugo of wat ik veel, ja, Hugo voor. En, uh... De laatste zes seconden laat ik me in mijn nek pakken en weet ze toch nog te scoren. Ja, dat is gewoon heel stom van mij. Aldus maar in de Verkerk. Ja, Kees Jonkind, onze judo-commentator. Collectief falen vandaag. Zoals ook ja. al eergisteren. Gisteren was het wel een mooie dag. Dat collectief falen. Was er ook een collectieve oorzaak? Aha. Nee. Want ja, je hoorde Maarten Aris net ook al zeggen. Ieder gevecht heeft zijn eigen verhaal. Dus uh, ja dan zouden we eigenlijk ieder, ieder gevecht even bij de kop moeten nemen. Maar daar hebben we denk ik niet zoveel tijd voor. Maar uh, uh, it, je kan niet zeggen van uh, ze zijn heel slecht daar naartoe gegaan... en uh, het is logisch dat ze zo slecht gepresteerd hebben. Iedereen, het zat gewoon echt heel erg tegen. En uh, ik zal een paar dingen eruit halen. We ja. uh, hoorden Maarten Adels over Dex Elmond. Uh, Dex Elmond heeft gisteren gewoon echt uh, goed uh, gejudood. Alleen in de kwartfinale uh, gebeurt er iets heel eigenaardigs. Uh, er is een uh, blessurebehandeling van de tegenstander. Van een uh, Portugees. Die later Europees kampioen wordt. Um, en tijdens die behandeling... komt de hoofdscheidsrechter van achter de jurytafel vandaan. En die zegt tegen de scheidsrechter op de mat. We hebben nog eens naar de beelden gekeken. Maar uh, Elmond greep naar de, uh, naar, de, naar de benen. Dat mag tegenwoordig niet meer. Mm -hmm. Dus, dat heet Hans Kommerke, dat is disqualificatie en dus terwijl ze eigenlijk stonden te wachten tot die jongen werd opgelapt... dat was klaar. En Schijs zegt, zegt uh, je bent gedisqualificeerd. Kan dat zomaar dan? Ja, blijkbaar wel. Ja. Want uh, uh, de, de, de, de bondskoosmaat, de Aris was totaal verbijsterd. Die had dit nog nooit meegemaakt. En, uh, ja, maar het, uh, het kan. Vanaf de kant met het video kunnen ze terugkijken. Dan twijfelen ze over een bepaalde actie. Maar uh, het gek is, als die jongen niet was uh, behandeld... Dan was het waarschijnlijk gewoon, gewoon doorgejudeld. En dan was het nooit gebeurd. Ja, maar dan mag je vervolgens ook protest indienen. En dan? Nee. Nee, want op het moment dat uh, protesteren heeft geen zin. En je gaat van de mat af, je groet en dan is het klaar. Dan is gewoon degene die uh, gewonnen heeft, heeft gewonnen. Ja, ja opmerkelijk is nog dat... Uh... Uh, voorzitter van die commissie, een Nederlander. Ja, dus, ja, hè? ja, ja. ja Jan ja. ja, Ik heb net even gebeld of hij daadwerkelijk degene was die de beslissing heeft genomen. Hmm. Maar daar laten ze zich heel politiek niet over uit. Nou, uh, er zijn drie hoofdscheidsrechters. En één daarvan is Jan Sneijders, hmm. die is hoofd van de Internationale uh, Scheidsrechtersfederatie, uh, de hoogste scheidsrechter. En uh, ja, het zou toch wel heel wrang zijn als hij degene was geweest... die uh, de Nederlander een pootje, ja. een pootje ja. liet. Als vaste luisteraar hoorde u al het, herkende u het stemgeluid vast al van Tom Boot... die al is aangeschoven, net als de andere twee heren van het forum. Uh, Kees, laten we er toch maar even een paar mensen uitpikken. En dan, uh, dan valt het oog natuurlijk meteen altijd op Henk Grol... Ja. die uh, zo onverslaanbaar lijkt altijd in een groot toernooi... die vaak geblesseerd is. Ja. Um, die, ah, is daardoor wij, <laughs> ja, die daardoor dachten wij vaak uh, dan net uh, naast het goudgreep. Maar ja. doet hij nu weer... En nu in de tweede ronde eruit. Ja, nou, kijk, hij was topfit. Ja, ik denk, je hoorde hem net ook nonchalance. Het is puur te wijd aan uh, ja, dat hij dacht, ik. Uh, misschien was hij met zijn hoofd al bij de volgende ronde. Uh, deze jongen, uh, die Bosnier, ja, daar heeft hij nog nooit van verloren. En uh, daar, daar hoort hij ook eigenlijk helemaal niet van te verliezen. Dus dat, en dat weet hij zelf ook. Maar ja, het is wel bij jullie zo, dat als je geen druk houdt. Uh, Eén moment en, uh, de, en je, je bent uit balans, ja, dan lig je. En dan ja. heb je gewoon echt verloren, dan kan je nog zo goed zijn. Maar niks voor hem, toch? Nonchalance? Nee. Nou, kijk, als hij geblesseerd is, dan, uh, uh, dan komt er ook iets heroïs hero hero over hem. Hè? Dan denk ik van, nou ja, goed, ik ben, uh, ik ben geblesseerd. Iedereen weet het, maar uh, dan zal ik laten zien. En dan is hij helemaal op de toppen van zijn kunnen en dan, is hij, uh, dan gebeurt hem niks. En uh, nu is hij topfit en is hij eigenlijk de allerbeste... Ja, en ik denk dat, een, dat hem dat genekt heeft. Hij heeft eigenlijk een beetje tegenslag nodig ergens. Ja, misschien wel. Dat zoeken van ja, ja, ja. de vijand en de vijand kan dan een blessure zijn. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat het misschien wel verstandig is... dat hij hiervan leert en dat hij denkt van... ook al ben ik de beste, ik moet wel op mijn kivive zijn. Ja, maar is dat dan niet, die nonchalance... dat je niet scherp genoeg bent als het echt moet? Dat is een groot toernooi, Europees kampioenschap. Is dat dan niet iets wat je dan toch misschien wat collectiever kan bekijken... en moet zeggen, de bondscoaches hebben hier ook een taak te vervullen? Hou die mensen scherp? Ja. Nou ja, goed. Ja, uh, Maarten Arends, hoor ik net zeggen... Uh, en uh, hij maakt een hele opzomming en steeds roept hij... niet scherp, niet scherp. Uh, ja. Grim Vuisters ja. en Luc ja. zijn. Nou, Daar is hij voor en staan te slapen. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Uh, Grim Vuisters, mochten we daar iets van verwachten? Want die komt net terug van nou, die zware blessure. waar. het al dat hij daar staat natuurlijk ja. met een nekbreuk. Uh, wat is het? Zeven maanden geleden. Alleen maar gerevalideerd. Eén toernooitje gedaan in Sarajevo. En dan staat hij er op het allerhoogste niveau. En uh, ja, bij die zwaargewichten... het is ongelooflijk wat er aan die, uh, aan die reverse komt te hangen. En uh, als je dan je nek, uh, zeg maar, uh, ja, ik heb het met Meccano uh, vastgezet... Dan, dan, dan is dat natuurlijk... Uh, ik weet zeker dat hij bang was. Hij zei vooraf van niet. Hij zei, bewust dat, heb ik ja. geen angst, maar onbewust misschien ja, wel. Ja, dus eigenlijk toch. Ja. Ja. En waarin de Verkerk, ja, die zo'n prachtige wereldkampioen... werd twee jaar geleden in de eigen stad... Mm -hmm. um, heeft dat te veel verwachtingen uh, gekweekt, nou, vorig jaar eigenlijk, was achteraf tweede, hè, gezien. Op het ja, tweede op het EK. Ja, ja. dus uh, op een goede dag zit het er zeker in bij Alleen die goede dag, uh, ja, onzekerheid en zo, weet je wel. Dat soort dingen spelen ook heel erg mee. Ja. En uh, als zij onzeker is, dan, uh, dan kan ze van iedereen verliezen. En als ze niet onzeker is, dan kan ze van iedereen winnen. En dat is, dat is een beetje het spel. Alleen, ik denk niet dat het vandaag daar aan gelegen heeft. Want je, uh, wat zij net zei over de. Uh, dat was weer zo'n moment wat je nooit meemaakt. Dat, dat je een straf krijgt vanwege te agressief pakken. Nou ja, daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Je, uh, je, je, ja, je, je moet vastpakken. Dat, daar begint het judo mee. Vroeger, Anto Gezing pakte beet en dan begonnen ze te judo. Nu is er een heel gevecht rond die pakkingen ontstaan. Dat is dan weer de, de ontwikkeling in die sport. Ja, als jij probeert tegen te houden dat je, dat je tegenstander jou vastpakt... dan is het ook niet zo gek dat je tegenstander steeds agressiever wordt op, ja. om vast te pakken. Dus ik heb nog nooit van deze straf gehoord eerlijk gezegd. Maar uh, goed, zij kregen hem. In de golden score. Ze had al een straf. Nou ja, twee keer straf is Juco. En dan is het afgelopen. Ja. Alle categorieën zitten erop. Morgen wordt er nog een landenwedstrijd gedaan ja. zonder Nederland. Ja. Waarom? Nou, het is van tevoren al uh, duidelijk gemaakt... Uh, dat ze daar niet aan mee zouden doen. Omdat de spoeling erg dun is. Nederland heeft uh, geen groot arsenaal uh, waar je uit kunt putten. Uh, de uh, landenwedstrijd is geen olympische discipline. Dus daar valt uh, behalve hier een medaille verder weinig te verdienen. Behalve... Moet je het een beetje vergelijken dan met de ploegenachtervolging van het schaatsen? Wordt het ook niet helemaal serieus genomen? Nou, waarom zou je hier jezelf kwetsbaar opstellen? En, uh, want ja, uh, blessures en judo gaan hand in hand. Als je niet op de mat hoeft per se, dan zou ik het niet doen. Nee, maar je kan het ook zien als een leuk extraatje... want individuele wedstrijden zijn al voorbij. Ja, zeker. Maar euh, ik denk niet dat ze ze heel erg staan te springen om nee. aan die wedstrijd mee te nemen. Maar de dames zijn toch wereldkampioen of Europese kampioen? Ja, zijn wereldkampioen ja. gewoon. Ja, precies. Ja, klopt. Alleen Elisabeth Willeborts bijvoorbeeld is, uh, is uh, geblesseerd. Die is er niet. Uh, Carola Uilhout is er niet. Uh, ja, dus dan, dan wordt de spoeling alweer heel dun. En ik denk uh, dat het best wel een goede beslissing is om daar. Uh, Kees, okay, dus toen vonden ze weer dat er te weinig aandacht voor was uh, ja, onze kampioen klopt. Ah, ja, ze kampioen Ja, ze werden wereldkampioen. En daar deden wel alle grote landen mee. En daar deden japan mee. Die doen op het EK allemaal niet mee. Maar, hè? maar uh, daar, won daar wonnen ze van alle landen van de wereld. Dat was wel een unieke prestatie. Dat hadden we eerlijk gezegd ook uh, allemaal niet verwacht. En dat was waarschijnlijk ook de reden waarom er ineens zo weinig aandacht voor was. Ja. Antwoord op de quizvraag voor thuis. Dit was Arno Meulen die u alvast vast hoorde. <laughs> um, Tom. Ja? Ik wou nog even wat vragen. Hoe zijn de perspectieven voor 2012 voor ja, de Olympische spelen? Want dat is natuurlijk de vraag. De, de ja. Nederland heeft vijf medailles, dacht ik, in 2008 gehaald. Ik heb het idee dat ze links en rechts met een sneltreinvaart gepasseerd worden. Mm -hmm. Hè? Hoe zijn de perspectieven? Um, nou, ja, en in Peking deden mee: Dennis van der Geest, uh, Mark Huizergaat, Deborah Gravenstein. Ja. Uh, Misschien nog maar de, de, Ruben, de, de Haukes. M, Ruben Haukes. Ruben ja. nou, Haukes, medaillewinnaars en potentiële medaillewinnaars. Dus uh, er is een hele nieuwe groep. Ik denk uh, niet dat alle zeven categorieën per sekse zullen worden ingevuld. Maar ik denk nog wel dat Nederland gewoon uh, potentiële medaille. Er gaan echt wel medailles gewonnen worden bij het Judo. Ja. En uh, ik denk dat Henk Grol echt wel een medaille wint uh, in, in Londen. Uh, ik steek mijn hand niet voor in het vuur, maar... Nee. Niet meer, hè? Want we waren echt nee, met z'n nee, allen van overtuigd... Ja. dat het ja, alleen maar wat goud Wat er vandaag worden. gebeurt, weet je wel, uh, even niet opletten en de, een echt een voetveeg... huppatee, daar lig je. Dat kan daar natuurlijk ook Dat is wel, ook logisch. judo. Ja, dat ja. is ja. judo, ja. ja. Vergeet er bijna te zeggen dat het gisteren natuurlijk wel een mooie dag ja. was... met goud en zilver. Edith won goud en Annika van der Emden de zilveren medaille. Is er nou iets specifieks wat ze nou kunnen aanpakken... binnen dat judo richting de Olympische Spelen? Wat moet er anders? Nou... Bijvoorbeeld bij de vrouwen heb je de lichtste klasse. Dus min 48, min 52, min 57. De Graafstein was min 57, die is weg. Die drie klassen, uh, dat is echt uh, zorgwekkend. Daar, uh, maar goed, dat was in Peking, waren min, min, min 48 en, en min 52 waren er ook niet. Maar lichte vrouwen, dat is altijd een probleem. Nou, dachten we met Birgit Ente en uh, Kitty Bravik. Twee potentiële toppers in huis te hebben. Die hebben in 2009 goed gepresteerd. Dat was hun eerste jaar bij de senioren Daarna gestagneerd. Uh, daar komt helemaal niks meer uit. En ik denk uh, te weten dat uh, de bondscoach daar uh, nog wel even wat, uh, wat druk gaat zetten. En misschien uh, over een bepaalde tijd wel uh, uit het olympische traject uh, verwijderd. Of... Uh, ze moeten garanderen dat ze anders gaan trainen. Of, maar daar moet echt iets gebeuren, want daar, uh, daar gaan we het niet winnen. Nee, voorlopig is er ook nog een WK eerst hè, op weg ja, naar uh, de Spijs. Ja. De laatste, echte grote tussenstop. Ja, dat is eigenlijk ja. meer een graadmeter. Ja. Als, daar moet het gebeuren. Oké, okay. Kees Jonkind, dankjewel. En we gaan onmiddellijk verder met het sportforum. U heeft de twee van de drie mannen al gehoord. De derde is Robin van Galen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laten we dan bij jou hey. beginnen voor het sportmoment van deze week. Want dat is waar we altijd het forum mee openen. Wat okay. was voor jou het moment van... Deze sportweek? Ja, ik heb toch met heel veel plezier naar uh, Real Madrid-Barcelona gekeken. En uh, in het begin, ja, een beetje, misschien is plezier nog ineens het juiste woord. Want, ja, het was een, een schoppartij, intimidatiepartij. Uh, ik vond heel veel mensen echt over de scheef gaan. Uh, scheidsrechter die daar niet echt uh, adequaat tegenop trad. Ja, en, en, en ik ben een voetballiefhebber, dus ik zie graag Barcelona winnen. En, uh, en Real Madrid won uiteindelijk. En uh, je kan dus ook op die manier winnen, heeft Inter Intermilaan vorig jaar met Mourinho uh, bewezen. En, en nu weer. Dus uh, misschien is dat wel dan de manier om, om Barcelona te bestrijden. Maar ja, als voetballiefhebber is dat is dat heel, eigenlijk heel triest. Ja. Maar ja, ik heb met veel belangstelling gekeken en... Uh, ja, het is, uh, qua passie en emotie is dat natuurlijk iets... wat we en op de Nederlandse velden niet veel zien. Nee, we ja. gaan daar uh, natuurlijk straks over verder praten... want het is een van de onderwerpen die we groot aan de orde laten komen. Uh, waar ik had verwacht dat je de dames van het ravijn zou ja, noemen. Maar, ik, maar ook daar komen we straks nog we, uitgebreid ja, over te dat spreken. Wist ik, dus ik had zoiets van... Houden. Ja, die Europacup finale dat ook weer niet, nee, dus. cup finale alsnog uh, verloren naar die riante voorsprong. Tom Booth, wat is jouw sportmoment van deze uh, week? Nou, we hebben het allemaal wel gemerkt. Wil Curver is gisteren overleden, ja. is op 86 jaar geleefd en dat is eigenlijk de man, ik heb er ontzettend tegenop gekeken die een hele methodiek en systematiek van de techniek heeft uitgevonden. En fantastisch. En over de hele wereld uh, wordt dat uitgedragen. Ik heb het uh, idee dat, hij, maar dan kijk ik even naar Arno... dat hij in Nederland eigenlijk ver onderschat wordt. Ik vind dat belachelijk. En hij sprak mij zo aan omdat, vooral in het voetbal... maar in elke sport, heeft de tactiek zo'n overhand, terwijl de techniek eraan vooraf gaat. He, we praten bijvoorbeeld altijd over mooie voetbal. Je kan alleen maar mooie voetbal plegen... als je goede voetballers hebt, ja. natuurlijk. Ja. He, ik, uh, hij is een groot voorbeeld voor me geweest. Ook Wilkurver is een van de onderwerpen die zo meteen te sprake gaan komen. Arno Vermeulen, jouw moment van deze week. Ik vond het wel mooi om te zien dat uh, de bondscoach... Uh, een, uh... ...pleintje naar zich heeft uh, genoemd gekregen daar in Deventer... ...wat hem al spelen in ieder geval niet gelukt is nu als, als coach wel. Het was ja. zo van Maarwerk zoals hij daar ook uh, stond. Uh, van Maarwerk is natuurlijk iemand die eigenlijk uh, een bloedhekel heeft... ...aan al het uh, droem en dran in de voetballerij. Iets wat op uh, glamour lijkt, uh, dan is hij al snel ver weg. Het is een man die rustig in een hoekje een biertje drinkt en, uh, en de boel overziet... En nu stond hij dan in de omgeving waar hij uh, geboren en getogen is. En, en, uh, en dat onder... deed iets met hem, hè? Dat deed absoluut iets met hem. Uh, hij raakte daar sentimenteel van. Dat heeft iedereen volgens mij wel... als je terugkomt op de plek waar je zelf opgegroeid bent... dat doet altijd wel iets met je. Ik vond het een mooi gebaar. Het was heel, heel intiem. Het was klein, het was niet spectaculair. Er was geen vuurwerk en er waren geen majorettes. Op het het, was, het, Marwijk, was, het, was, het was heel erg voor wat ik, ja. ik daar zag. Ja. Ja. We gaan beginnen over een man, ik denk dat er geen week is geweest in 2011... dat het er niet over is gegaan in het sportforum, Rick van der Boog. Na de voorzitter van Ajax, Oerie Coronel, het voltallige bestuur... en de raad van commissarissen heeft dus nu ook algemeen directeur van Ajax... Rick van der Boog zijn afscheid aangekondigd. Per 1 juni is hij weg. Daarover horen we de voorzitter, Coronel. Als je uh, door bepaalde media zo aangepakt wordt... en als je de conflicten die er zijn rondom die technische klankbordgroep... en er is genoeg over gezegd... Uh,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 Ja, want die posities ook wel weer, uh, toch wel weer anders uh, zijn. Van de Boog is natuurlijk iemand die als uh, directeur in, uh, in loondienst is... die daar zijn boterham verdient en dat geldt niet voor Coronel. Nee. Uh, maar op zichzelf is er volgens mij weinig in te brengen... in uh, de, de argumenten die nu over tafel gaan. Uh, het is lastig in de positie waarin Van de Boog zat... om inderdaad besluiten te nemen die over de toekomst gaan van de club. Terwijl die soms wel genomen moeten worden. Daar is je ook meteen al op bekritiseerd... toen het over de, over de jeugd, uh, het verlengen van de contracten ging... van de jeugdtrainer's wel of niet... En hij zegt ook, uh, natuurlijk, coronel, het deed wel wat met hem. Uh, of dat nou op de eerste plaats is. Of dat nou het belang van Ajax op de eerste plaats is, dat zullen we nooit zeker weten. Maar ik denk wel dat er, uh, dat er iets met je gebeurt uh, als je... Uh door de strontkar overreden wordt, wat van de boogte wel uh, uh, gebeurd is. Als de druk zo immens groot wordt? Nou ja, als je directeur bent van een relatief kleine onderneming in het land, maar inderdaad uh, ongeveer elke dag op de voorpagina staat, dat is wel opmerkelijk. Ja, dat is wel iets met je. Relatief klein, Arno. Het is een multinational qua merknaam, natuurlijk. Tuurlijk, maar qua, ja, je qua weet omzet ook, begrijp je wat ik bedoel. Ja, het is okay, een klein, is zo, een klein maar bedrijf. Je weet ook wat je krijgt, natuurlijk. Hè? Als je bij Ajax. Minst, uh, dan is dit mogelijk. Hij is door een headhuntersbureau... ik vraag me af welk bureau is, en door Coronel is hij aangesteld. Dus daarom neemt Coronel het ook voor hem op. Kijk, wat ik vind ervan, Arno, is... Ik, neem het, ik ben behoor tot het uh, Kruifkamp. Niet omdat ik Kruif goed vind. Ik vind die plannen... Daar heb ik hele grote vraagtekens bij. Maar ik vind, noblesse oblige... als je in een bestuur zit, zowel voor Coronel als voor... Uh, van de boog geldt dat ze goed moeten besturen. En dat vind ik uiterst, uiterst uh, weinig, dat ze, dat ze daar uiterst weinig gedaan hebben. Wat er dan dus nu gebeurt, hè? dat iedereen nu zo'n beetje is opgestapt... is dat uiteindelijk goed voor Ajax? Ik heb een column erover geschreven. Ik denk het wel. Een crisis kan, je kan best uit een crisis komen, want die was nodig. Dit duurde al jaren en jaren uh, lang. En je kan best uit een crisis komen, en opnieuw geboren, herboren zal ik maar zeggen. Maar en dat crisis bedoel je dan, uh, Ton? Nou, je, je ontkent toch niet dat er nu een crisis is? Ach, nee, nee, nu is er een crisis. Maar ik bedoel, Ajax als club was tot voor kort natuurlijk niet in crisis. Bovendien is misschien nog niet in crisis. Alleen, er is natuurlijk veel publiciteit over wat er gaat gebeuren. Maar even de feiten op een rij. Het zal maar gebeuren, maar ze kunnen over twee weken kampioen zijn en de hm, beker ja. winnen. Ja. Ze hebben dit jaar overwinterd in Europees voetbal. Uh, afgelopen jaar uh, net het kampioenschap gemist. Financieel hebben ze hun zaken aardig op orde. Ik las Mario Been vandaag aan de krant. Die zei ik, ik wou dat wij dat soort problemen <laughs> hadden. Uh, Daar kon ik wel erg om gniffelen. Maar laten we het niet overdrijven. Ik bedoel, ze zijn een aantal jaren geen, geen kampioen geworden. Wil er nog toevoegen dat het elftal wat er nu staat... voor 80% uit eigen opgeleide spelers bestaat. Maar is dat misschien niet het, het, is dat ook niet het hele rare aan dit verhaal? Dat er, er is eigenlijk in de basis niet zo heel veel aan de hand. Maar Johan Cruijff komt langs. Het hele land lijkt er ineens overheen te vallen. Iedereen heeft een mening. Er gebeurt van alles. Het gaat niet meer over de inhoud. Je hebt eigenlijk geen idee meer waar het uiteindelijk nog wel over gaat. En dit is het resultaat. Want dat het een puinhoop is, kan toch niemand ontkennen? Nee, natuurlijk is het een, een rommelige periode geweest uh, de afgelopen tijd... waar natuurlijk uh, Cruijff wel uh, aan de basis heeft gestaan. Cruijff heeft zich natuurlijk ontzettend... Uh, het is begonnen natuurlijk bij die wedstrijd van Ajax in Madrid... waar we ons volgens mij allemaal cent aan gestoord hebben... omdat het inderdaad een, een, een afschuwelijke avond was voor ja. het Nederlands voetbal. Ja. IJs verloor met 2-0, maar het was een... een, een 10-0 ja. het, het, het, het, het, het leek helemaal nergens op. Nou, eh, vanaf dat moment heeft hij zich heel erg druk gemaakt over Ajax... maar zijn inzet is meteen wel heel hoog geweest. Hij heeft toen al gezegd in zijn column daarna... dat wat hem betreft iedereen waar Ajax weg moest. Dat gold voor bestuur, dat gold voor de raad van commissarissen... dat gold toen ook nog voor de ledenraad. Ja. Maar hij heeft gegeven... inmiddels bijna zijn zin. Hij heeft bijna zijn zin. Ja. Die ledenraad is natuurlijk omgevormd... Uh, uh, omdat daar uh, zeven van de discipelen zijn, uh, zijn toegetreden uh, daarna. Uh, maar het is ongeveer wel allemaal gebeurd... Uh, Ton zegt, uh, uit, uit een crisis kan wat moois komen. Ik vind het prima. Mijn standpunt is dat Kruijven nu maar eens een keer de verantwoordelijkheid moet nemen. En wat moet laten zien. En ik ben wel heel erg bang dat weer gebeurt wat in het verleden al te vaak gebeurd is. Dat als er ook pluimen weg zijn. Dat de puin er nog is. En krijgen in Barcelona uh, secoms in de Telegraaf blijft schrijven. Maar dat niet zoveel ja, gebeurd want is. Want wat is daarin nu eigenlijk de situatie? Het, het, het, het is een beetje stil. Nou ja, er zijn gekke, gekke dingen aan de hand. Het is mooi dat we zo tegenover elkaar zitten. Want Ton is in ieder geval wel duidelijk. Die zegt, ik kom uit het Kruifkamp. Hm. Ik vind het nu alweer merkwaardig wat er gebeurt. De, de Wie de goed van de ledenraad... is nu twee keer naar Barcelona geweest om daar met Kruif te overleggen. Ik begrijp dat al niet. Ik zou zeggen, laat Kruif nou even naar Amsterdam komen. Lijkt, lijkt me veel lopen nou, Wat ik helemaal toch? niet begrepen, is dat bijvoorbeeld Coronel is opgestapt. Bij Van der Boog kan ik me nog iets voorstellen. Heel erg ver. Maar waarom is Coronel opgesteld? Hij heeft gezegd, het is slikken of wegwezen. Nee, het is niet slikken en blijven, volgens mij. Daarvoor zit hij op die positie. Ja, maar ik, ik weet niet, Ton, of wij precies weten... wat voor druk er op uh, mensen zoals Coronel en Van der Boog uh, uh, plaatsvindt... Uh, uh, binnen de supporters bij Ajax... Uh, is een hele grote schare natuurlijk voor Cruijff. Cruijff is het boekbeeld van de club. Uh. En dat gaat heel ver, dat merk je aan alles. Uh, dat, dat, zit, dat zit in de genen, daar zijn ze mee opgegroeid... En die zijn er ook heel erg zwart-wit in. Dus dat je als, als je wordt gezien als niet uh, lid van het Kruifkamp. jij zit heel goed uh, op dit moment. Uh, daar kan er wel eens iets ja. met je gebeuren. En ik denk dat coronel en Van der Boog uh, daar toch erg veel last van ondervonden hebben. Dat je ja. op een gegeven moment denkt: u kunt het allemaal doen. Het ja. is me dat uiteindelijk ook weer niet waar. Ja, maar ik, goed, ik vind die druk vind ik wel meevallen. Dus dat is. Uh, uh, staan we anders ook. Ik ben in het Kruifkamp geduwd omdat ik een beslissing moest nemen. Ik zeg al: ik ben tegen het slechte bestuur van coronel en Van der Boog. He, in de periode Jol. Vond ik het al helemaal niks. Ik vond de aankoop helemaal maar, niks. Maar daar ben ik voor maar, een deel met jou eens. Ma mag ik even uitleggen? Ja, nee, maar vanaf. nu is bijvoorbeeld, ze hebben een rapport, Coronel, met aanbevelingen, zal ik maar zeggen. Wat zie ik nu weer? 3,5 jaar contract voor, uh, voor de trainer. En wat er expliciet in het rapport staat, eerst een technisch directeur, ben ik het volkomen mee eens. En ik denk dat je al uit, uit alle problemen bent als je een goede technisch directeur hebt. En daar wordt helemaal niet aan gehouden. Dat noem ik nou slecht beleid. En daar wordt niemand op aangevallen. Weet je wat zei je? ex directeur Nee, technisch directeur. Technisch directeur. Ja, met het nieuwe plan van Cruijff is weer geen technisch directeur. Hè? Ja, maar ik, daar heb ik het niet over. Ja. Ik heb het over Van der Boog en ja. Coronel. Nee, maar eh, dus, er zijn zeker fouten gemaakt. Noblesse dat, oblige. Ja, de, de, het plan Coronel is, uh, is in een aantal verzetten trouwens wel doorgevoerd... maar in een paar belangrijke niet. Maar ik vind dat die, die fouten... ben ik het voor groot dan met jou eens. Ik vind dat... Uh, uh, op het moment dat... Uh, laten we van der Boog, uh, Ik pak Van der Boog toch even bij. Niet vergeten dat hij pas 2,5 jaar geleden natuurlijk, uh, directeur bij Ajax werd. Uh, binnen een paar maanden ging Van Basten weg. Dat was voor hem natuurlijk een groot probleem. Want Van Basten was op dat moment uh, de roerganger bij Ajax. Iedereen had gedacht dat hij voor een aantal jaren in dienst zou zijn. Die vertrokken hals over kop. En daarna hebben ze een probleem gehad om een opvolger te vinden. Ik zeg niet dat de opvolger slecht was. Want Martin Jol was een zeer gerespecteerd voetbaltrainer. Ik vind wel dat Van der Boog en ook Coronel... op dat moment veel te veel macht gegeven hebben ja. aan Jol en de Zijnen... Dat hadden ze niet moeten doen. Want je ziet maar weer, het is een passant. Want ook na twee jaar is al ja. alweer vertrokken. Dat hadden ze niet moeten doen. Dat zijn aanwijzbare fouten die zij gemaakt hebben. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik vind trouwens niet dat ze de laatste periode veel fouten gemaakt hebben. Ik vind dat ze heel erg voor hun mensen zijn gaan staan. Op het moment dat de druk van Cruijff heel groot werd om een aantal was van de fantastisch uh, met je eens. Uh, nee, nou, okay. dat mag, mag je er ook op zetten. Maar uh, op het moment dat de druk heel groot was om een paar mensen te offeren. en daarmee hun eigen hachje misschien wel voor de toekomst te redden. Toen stonden ze wel pal. Dat vind ik wel een uh, pre in het geheel. Maar ik zit er helemaal niet om alles wat Van der Boog en Coronel gedaan hebben en misdaan hebben... goed te praten. Ik zou het ook nog even over kruif willen hebben. Heren, we gaan daar zo meteen over hebben. Over Johan Kruijf. En de centrale vraag, hoe nu verder? En dan hebben we het ook onder andere over waterpolo... en nog heel veel andere zaken uit deze afgelopen sportweek. Tot zo, nationaal. het journaal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 Dit is Radio 1.